Op 15 juli brak bijna tegelijkertijd brand uit op de zendmasten Lopik en Smilde. De mast in Smilde brak af. De vraag is onder meer of er een verband was. Radiozenders kampen sindsdien met een slechte ontvangst. Arantxa Rus is op de open Amerikaanse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. Ze verloren in de tweede ronde van de nummer 1 van de wereld. De Deense Caroline Wasniaki. Het werd 6-2 en 6-0.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 Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Twitteren kan via nachtzuster, apenstaartje, of nee, via apenstaartje nachtzuster. En um, mailen kan via nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En je kunt ook altijd even chatten tijdens dit programma. Of even, mag ook heel lang hoor. En dat kan via www.nachtzuster.net. En als je dan wilt mailen, twitteren, chatten of bellen... doe dat dan vooral ook met nieuwe vragen. En als je een antwoord weet op een van de vragen van Hans... Die wil namelijk graag weten, als de ramadan dan is afgelopen vanaf het moment dat je de sikkel van de maan kunt zien, geldt dat dan voor het hele gebied, want niet overal is natuurlijk de maan tegelijkertijd te zien. Geldt dan overal dat het tegelijkertijd suikerfeest is of verschilt dat nog in waar je je bevindt? En Hans wil ook graag weten hoe het zit met de term conductrice en uh, conducteur bijvoorbeeld, of uh, leraar en lerares. Want hij heeft vernomen dat je tegenwoordig ook tegen de uh, vrouwelijke leraren leraar zegt. Klopt dat? Nou, laat het even weten via 0800 1121. Hetzelfde nummer dat je kunt bellen als je rondloopt met een vraag. Ja, en dit was zo na de hele discussie over um, moslims of islamieten of Mohammedanen. De enige plaat die uh, wij zo snel tevoorschijn konden toveren, namelijk Dune Lodge en Prince Mohammed. Someone loves you, honey. altijd fijn om te horen someone loves you. Um, Redouan, Redouan. Ja, hallo. Hallo, ja, je had nog een vraag. Je moest heel eventjes uh, even door de muziek heen bijten, maar dat was vast wel te doen. Ja. Ja. Mijn vraag heeft te maken op de antwoord, uh, op de vraag die meneer heeft aan zijn naam uh, vergeten of de maandcirkel overal uh, tegelijk te zien is. Ja, Hans. Uh, het antwoord is uh, nee. Uh, dat kan ook, uh, kan ook niet anders. Want je kunt hem wel uitrekenen. Ja. Uh, het is niet zo dat uh, de moslims overal op dezelfde dag uh, uh, het suikerfeest vieren. Oh, oké. Okay. Nee. Uh, nou. Het is wel zo dat uh, zeg maar heel veel landen samen met Saudi-Arabië, zeg maar want de islamitische gemeenschap is nou wijdverbreid over de hele wereld. En men probeert uh, uh, zeg maar die, dat, dat suikerfeest te standaardiseren dus op één dag. En uh, men is er nog niet over uit of uh, iedereen suikerfeest zal moeten gaan vieren wanneer een zeg maar in Saudi-Arabië dus ja. is geweest. Ja, nou we nou, de... Daar van een hele discussie nog uh, over gaan. De Turken bijvoorbeeld, weet ik. Die, ja. die, die, die rekenen het uit en, die, uh, uh, en, en staat vast in de agenda, dan is suikerfeest en uh, daar discussieert men niet over. Maar goed, er is, is wel een verschil. Ja. En, en ja. heb jij suikerfeest gevierd? Ik heb uh, suikerfeest gevierd, ja. En hoe? Nou ja, goed, heel sober hoor. Oh. Ja, bezoekjes naar familie en uh, de, de, de gemeenschap hier in Arnhem feliciteren en, in de moskee. wat uh, verder niet. Uh, ja, ja. En doe je dan, sla je dan kerst helemaal over? Nee, absoluut niet. Want dat, dat is luxe van de multiculturele familie Ja. <laughs> nee, ik sla geen één feestje over. Maar, Wel zomer, maar ik dus... Ja? Uh, yeah. Maar betekent dat dat je dan ook Joodse feestdagen meepikt? En nee, oh. kijk, het is helemaal afhankelijk, ik ben echt heel erg buurt ge georiënteerd en vriendenkring georiënteerd. Ja. Ik, ik feliciteer mijn, mijn buren met, uh, met, met kerst. Ja. En uh, als er als, als, als een Joodse bij mij in de buurt is, dan zou ik... Dat is een, een kwestie van fatsoen en, uh, ja. en, en meeleven en, uh, en uh, ja, meevieren. Mee dus, uh, daar heb ik helemaal geen, uh, geen probleem mee. En uh, ja... Ja, dit is, ik vind het, je zegt het zo mooi, want er wordt dan, er wordt dan gezegd: uh, er wordt vaak gezegd dat wie dan ook zich moet aanpassen. Ja. En ja, dat, dat jij, is, jij hebt het helemaal niet over aanpassen, maar meevieren. Dat is toch veel mooier? Ja, als we ons nou gewoon aan Astrid, iedereen aanpassen. Ja, ja, sorry, ik draaf ja, door. Ja. ja, ik heb echt. Het is zo'n fantastisch land. En ondanks, ondanks zeg maar, de spanningen van, van de afgelopen tien jaar... Eh, ben, ik een, een, een, ben ik blij dat ik gewoon in deze tijd leef. Het is zo boeiend, mm -hmm. soms frustrerend. Um, uh, een multiculturele samenleving, als je, als, je, als je met respect met elkaar omgaat en oprecht... Uh, uh, de, dan is het alleen maar fantastisch en het is gewoon een rijkdom. Maar je heet Redouan. wat is jouw achtergrond? Uh, Marokkaans, Marokkaans-Nederlander. Dan loop je er helemaal tegenaan dat mensen wel uh, vaak een mening over je hebben. Ja, ja. Ja, maar ja, uh, Astrid, ik, ik heb geen enkele toestemming nodig van wie dan ook om dit land lief te hebben. Hmm. Dus ja, als je, nee, en dat meen ik oprecht. Een keer, dat was bij een schilderij van Vermeer en ik weet niet meer exact wat. En, en ik was helemaal verwonderd door, de, door, door, door het licht. Ik dacht dat het een schilderij van Vermeer was, dat is heel lang geleden. En ik was helemaal verwonderd door het licht in van, van Nederland. En in één keer, spontaan, dacht ik: van hé, hey, die kunstenaar die man, die moet zo intiem geweest zijn met, met Nederland. En, en dat gedachte heb ik vastgehouden. Of, dat heeft me zo geïnspireerd van: nou ja, wat is, ben ik wel intiem met Nederland? En ik denk, ja, ik heb het niet over de politieke spanningen en, en, en, en, en uh, de tegenstellingen en de zogenaamde polarisatie. Ik, ik, ik, ik roep iedereen uh, op, moslim, niet-moslim, Nederlander van de oorsprong, nieuwe Nederlander, om te proberen te kijken. Uh, intiem te worden met dit land. En ik ben ook zo, oh zo intiem met Marokko. Hoor. Dus het is, het is geen kwestie van kiezen. Dat is, dat is een rijkdom. Het is ook niet een kwestie van... van lo, loyaler zijn dan Marokko... Uh, uh, uh, uh, voor, voor Marokko dan, dan, dan Nederland. En, en je wordt wel voor een keuze gesteld van... of, of je bent een Marokkaan of je bent een Nederlander. Of, uh, ja, en en dat, dat, dat kan heel erg frustrerend zijn. Mm -hmm. Maar... Maar dit land liefhebben, of de wereld liefhebben, daarvoor heb je geen enkele toestemming van, van, van iemand nodig. Ik, ik, ja, het, het zou banaal zijn om, om Piet te vragen, om toestemming, om, om, om Nederland leuk te vinden. Ja. Yeah. <laughs> Dat is zo banaal. Ja, weet je. En, het, ik, ja. En het is ook pijnlijk dat je, dat je een half eeuw bijna hier in Nederland bent. En dat is, dat is een lange tijd. En dat, dat die problemen er nog, uh, nog spelen. En, en de achtergrond ervan, de, de basis of de achtergrond, is angst. Ja. Angst en, en, en elkaar niet vertrouwen. Ja, ja ik, ik vind het prachtig, want jij blijft, uh, uh, je blijft dezelfde. ...positiviteit herhalen zonder enige ja, uh, uh, negatieve klank. En dat, da, da, ik vind het gewoon heel fijn om te horen. Ja, het is, het is heel fijn. En soms is het heel eng, moet ik zeggen. Het is niet uh, uh, maan en roze... Uh, hoe, heet, hoe heet dat? Uh, uh, uh, roze, geur en maneschijn. Ja, roze, ja. roze geur en maneschijn. door bedoel, uh, boel, uh, anderhalf miljoen stemmen op PVV... ...dat kwam, dat kwam keihard aan... Bijvoorbeeld. Bij maar ja, dat is, dat is een prijs, dat is een hele bittere fase waar we met z'n allen doorheen moeten, Ja, denk ik dan, heel ja. naïef. Nou ja, nou ja naïef, <laughs> ik denk juist heel positief. Ja, en, en, en, en ja, we moeten met z'n allen volhouden. Maar ik ben wel optimistisch, ja. en er komt een kentering, Het kan niet anders dan de, dat, dat er op een gegeven moment een kentering komt hoor. Ja, maar wat is dan de kentering? Nou... Mijn ervaring, 11 september. Hè? 11 september zat ik samen met mijn vader, die is inmiddels uh, overleden. Ja. En de Jazira stond aan en we zagen het live, het tweede vliegtuig. Ja. En we dachten allebei: mijn god, wat is dat? Wat is dit? Dus ja. een, een, een nachtmerrie. En op een gegeven moment uh, nou, werd duidelijk dat, uh, dat er moslims achter, uh, achter zaten. En daarna was het helemaal de ja. Echt helemaal. Dat was ja. veel moeilijker. We hebben een hele moeilijke tijd achter de rug met, uh, met z'n allen. Um, uh, uh, we kwamen in een, een lelijk universum terecht. Vol wantrouwen. Uh, haat. De moslims. En op een gegeven moment werd het steeds duidelijker over welke moslims het ging. Ja. En daarna was het Pinsletuin. En toen, toen Pinsletuin vermoord werd, dachten we ook met z'n allen... Oh mijn god. Oh... Uh, we hopen dat het geen moslim is, we hopen dat het geen allochtoon is. En daarna Theo van Gogh, en toen was het helemaal mis. En, um, uh, ja. en, en, en daarna wildes met, met fitna. En ik vind, en dat is echt een compliment, met uitbrengen, het is echt een compliment voor, voor moslims en echte moskeeën en imams en alle... Uh, dat, dat, dat we ons echt rustig hebben gehouden en ons niet hebben verleid. En, en dat wordt nooit nergens gezegd, hè? Mm. Dat, dat, dat we ons niet hebben laten verleiden. En, en ook, ook de, de, de, de, de zogenaamde staatsgroffies om, om, om ja, geweld uh, te plegen. En daar ben ik ontzettend blij, blij om. En ik. Daardoor ben ik steeds optimistisch geworden. Dat het wordt steeds helderder, denk ik. Ja. Ik denk dat, dat heel veel mensen, veel, ook, ook uh, um, mensen die vroeger bang zijn geweest... nu toch wel uh, diep in hunzelf denken... van, hé, hey, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, niet alle moslims zijn gevaarlijk. <laughs> ja. wat, ik, wat ik wil zeggen... Uh, er wordt een tango gedanst... Een hele vreemde gevaarlijke tango tussen twee extremisten. En of je nou moslim bent, of Nederlander of een communist, of weet ik wel een extremist, is een extremist. Ja. En je moet niet willen de tango mee te dansen. Mm -hmm. ja. Dat is een bepaalde mindset wat. Overal kan opduiken. En, en door de hele. In de, in de geschiedenis hebben we het gezien. Uh, uh, nu en in de toekomst. En we moeten gewoon met z'n allen wakker blijven. Waakzaam ja. blijven. En uh, niet pappers gaaien. En uh, niet in, de, in die negatieve spiraal met z'n allen terechtkomen. Het dus heeft tijd nodig. Ja. Dankjewel, Redouan. Ja, heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag. Dag. Amir. Dag, Astrid, en goede nacht. Hi. Hi. Sowieso. Um... Suikerfeest, Ik weet niet waar mensen het vandaan halen het woord. Maar het geeft al aan dat de meeste moslims ongeleerd zijn. En onwetend zijn. En ook naïef. Oh. Zij nemen de woorden over van de westerse mensen. Ze nemen de woorden over van de Europeanen. Het lijkt wel alsof de niet-moslims, de moslims gaan onderwijzen. Ja, ja. Suikerfeest staat niet in de Koran. En suikerfeest is ook nog nooit geweest vroeger. Het is eet elfitel. Dat is gewoon een dag of twee. Ga je gewoon met de, de familie. Je gaat de, de vaste maand ja je afsluiten? Ja. Suikerfeest is gegeven door onder andere de westerse mensen, de blanken, laat ik het maar zo noemen. Nou, zo klinkt het ook wel heel er, erg. Er, ja, omdat er natuurlijk zoetigheden op tafel lagen. Ja. Zoetigheden, er werd veel zoetigheden genuttigd. Uh, genut, en daarom noemde men het suikerfeest. En nu ook de moslims, met name de Marokkanen en de Turken, ja. de mensen uit de bergen, die nemen de woorden over. Zover zo, beste Astrid. Ramadan is de negende maand. Uh, van de twaalfde, uh, van de twaalf maanden. Ja. Dus wij hebben een luna kalender. Je hebt twaalf maanden en de negende maand is de maand ramadan. En de ramadan die maand is ook de koran doorgegeven aan de arts Engel de, uh, uh, Jibril, aan uh, Gabriel. En die heeft het onderwezen aan Mohammed. Daarom hebben wij dus ramadan en wij volgen eigenlijk de profeten voor uh, de tijd van Mohammed. Dus Jezus ging zelf ook naar de berg, nadat hij had gevast. Abraham vastte. Mozes vasten, alle profeten hebben gevast. Uh, vasten is bedoeld om uh, jihad te doen. Jihad, ook wel bekend als jihad. Zeg maar discipline, om jezelf zeg maar, uh, te disciplineren. Uh, controle over jezelf te beseffen met zeg maar, fysiek uh, o, o, o, controle over je lichaam. Dus uh, geen lust, uh, bijvoorbeeld in vrouw... Uh, geen lust in, bijvoorbeeld alleen maar eten. Eh, jezelf volproppen. Daar is de maand Ramadan ook voor bedoeld. En is dus niet... Wat, ja, maar wat dat, dat, dat, het is, is, dan volg je een andere kalender. Maar het is niet zo dat dan eigenlijk september... de maand voor de Ramadan zou moeten zijn. Nu is het dus aan de hand van de maan. Aan de ja. hand van de maan. Ja. Als wij dus de Ramadan hebben. Maar normaal is het altijd geweest. Zeg maar, eh, sowieso omdat natuurlijk, de maand Ramadan eh, die naam heeft... Maar we volgen dus de kalender. Dus maar uh, vaak, uh, vooral uh, in uh, de tijd. toen zeg maar het begin van, uh, de, de, de islam, de begin van de islam. was het zeg maar in die maand. Maar en nu ja. verschuift het. Het verschuift. En de aankomende 9 à 10 jaar. Ja. houden we zeg maar de maand augustus à september. Augustus, ja. o, augustus september. de aankomende 9 à 10 jaar. Zo verschuift het iedere keer. En dan hebben we weer een tijd van winter, dan weer een tijd van lente, en een tijd van zomer en een tijd van herfst. En uh, je, je vertelt me, je legt me nu uit dat suikerfeest dus eigenlijk een westerse interpretatie is van het einde van de van, 100%, 100%, Ja, 100%. Betekent dat dat jij ook geen suikerfeest hebt gehad? Ik heb geen suikerfeest gehad. Ik heb gewoon mensen gedacht gezegd. Ik heb mensen cadeautjes gegeven. Vooral ja. kleine kinderen. Ja. Cadeautjes. En om, om, om, daar gaat het om. En het gaat niet om jezelf volproppen. Nee. Uh, en en in, tijdens de maand Ramadan zeggen mensen ook bijvoorbeeld: als je ze vraagt aan de Marokkaan of de Turken, naar die Ramadan. Ja, daar voelen we mee met de armen. Dat is ook zoiets doms. Hoe kun je nou mee met, voelen, voelen met de armen? Terwijl je je s'avonds vol gaat proppen met uh, rotzooi. Mensen weten eigenlijk niet eens waarom ze Ramadan doen. Hmm. Ze weten het niet eens. En de meeste mensen, en omdat, dus ook die meneer die voor mij sprak, ze doen een maand schijnheilig Ramadan. Ze denken dat God aandacht aan ze geeft. Maar de andere elf maanden, dan lopen ze hun dik achterna en dat andere achterna. En ze, ze, ze gieten zichzelf vol met alcohol, et cetera, et cetera. Ja, maar dat is net als... Ik bedoel, dat is net als met kerst. Ik, wij, wij eten ook de kerstkransjes uit de boom... en we zitten met z'n allen kalkoen te eten. Maar we, veel mensen weten ook niet meer waarom... en uh, uh, gaan ook zelfs niet eens meer naar de kerk. Of, dus... Klopt, omdat mensen onderwijzen zichzelf niet en mensen zijn niet op zoek naar de feiten, nee, mensen nemen alleen maar aan wat ze wordt verteld. De ene persoon neemt aan wat een imam hem vertelt, de andere persoon neemt aan wat de paus hem vertelt, de andere persoon neemt aan wat de priester hem vertelt, de andere persoon neemt aan wat een, een of andere president hem vertelt, via een of andere medium. Mensen nemen heel snel dingen aan, maar mensen ja. lezen niet de boeken. Bijvoorbeeld de christenen lezen ook niet de echte Bijbel. Als nee. je nou een christen vraagt bijvoorbeeld van... oké, okay, vertel me, wat staat er in het gospel van Matthäus of de Lucas of de Johannes of de ja. Marcus? Ja. Of uh, vertel me iets over het Zora. Ze weten drie keer helemaal niets. Het enige wat heel veel mensen kunnen vertellen van... ja, wat Gij wilt dat u niet geschied doet en ander ook ja. niet. Dat is het enige wat mensen mij kunnen vertellen. Nou, dat is je, toch prima, is als je die in ieder geval uh, opgeslagen hebt... Nou, nee, dat nee, is niet prima. En ah. dat is ook de, uh, wat ik mee wil geven aan mijn uh, voorgang die het belde. Ja. In de Koran staat, in hoofdstuk nummer 2... ...het geloof is een beetje vetten. En dat betekent, Allah zegt, nou, geef geheel je hart aan de islam... En ja. moet niet zo dom zijn om de maand aan te gaan doen. Proberen heel veel te weten over islam. Maar ondertussen als jij een vraag wordt gesteld. Als jou een vraag wordt gesteld door Astrid de Jong, ja. Over kerstmis. Dan zeg je zegt van ja, dan doe ik kerstmis. Dan doe ik dit en dit en dit. Dan ben je, dan, dan ben je gewoon een moslim. En zo in hoofdstuk nummer 2 vers nummer 8 staat. Er zijn mensen die zeggen wij geloven in Allah en in de islam. Maar Allah zegt nee, ze geloven absoluut niet. Hmm. Het zijn gewoon schijnheilige mensen. Ja, ik dus vind dat wel jammer, ongelofd. want ik vond juist in het hele gesprek met Redouan... Ik, had ik verschrikkelijk veel bewondering voor de tolerantie... die, die al zijn uitspraken uitstraalde. En, en Ach, ik bedien. hoor bij jou zo de verschrikkelijke ergernis... aan alle andere mensen die het verkeerd doen. Dat vind, dat vind ik nee, gewoon nee, jammer nee, nee, nee, om te horen. Als jij loopt op straat, hè? Ja. Uh, nee, nee, nee, Steven. Er ja. loopt een, een, een persoon op straat en ja. die is blind... Ja. En we zien dat die persoon loopt, Wij met z'n we zien dat die persoon op straat loopt en, en er is een kuil in de weg. Een ja. kuil, hè? Ja. En die meneer, die blinde meneer, die, die loopt richting de kuil. Ja. Wat wil je dat ik doe? Aan de kant sta, stilsta en kijken hoe hij in de kuil valt? Mm -hmm. Of vind je het goed voor mij dat ik naartoe ga zeggen, hey, pas op beste man. Ja. Daar. Je loopt een kuil tegemoet, je valt erin. Ja, nee, maar dat is. Oh nee, deep. maar dat waardeer ik heel erg in je. Dat je probeert, uh, je probeert iedereen de ogen te openen. om maar eventjes in dezelfde metafoor ongeveer te blijven. Maar uh, wat ik wel jammer vind. is dat jij niet zegt. Uh, uh, waarschijnlijk uh, wil je er zo helemaal niet overkomen. maar uh, jij zegt niet. pas op, beste man, dat je niet in die kuil uh, stapt. Je zegt. je hebt allemaal van die stommelingen die maar gewoon in een kuil stappen. En dat, nee, dat is nee, nee, precies nee. het verschil wat ik, uh, waar ik over probeer te beginnen. Waar het om draait is dat als jij hier bijvoorbeeld woont, in dit, land, in, dit ja. woont in, het, in dit land. Er zijn bepaalde regels waar je aan dient te passen. Hmm. Je betaalt met je belasting. Je gaat goed om met je buren. Je zorgt goed om voor de mensen. Want dat, sta, dat is namelijk de, de, waar een moslim voor staat. Een moslim die verkondigt niks anders dan vrede. Niks hmm. anders dan vrede. Want islam ja. is namelijk het woordje vrede. Het woord uh, islam is gevormd uit selen mm. en, uh, en film. En zo, uh, dus je bent er met vrede bezig... En je moet niet hypocriet zijn, je moet niet uh, twee gezichten hebben. Zo weten mensen ook natuurlijk uh, uh, van oké, okay, zo is de persoon. En weten dat, uh, dat jij als moslim rechtstreeks bent. Je moet niet twee gezichten hebben. Dus met Astrid de Jong ga je uh, zo praten. En dan wanneer jij een, een of ander andere moslim tegenkomt of een Marokkaan, dan praat je over Nederlanders slecht. Nee, je moet gewoon heel eerlijk uh, zeggen wat het is. En natuurlijk zeggen wij ook, lekker om deze te team. Wij hebben onze geloof, jullie hebben jullie geloof. Maar je probeert wel uh, met z'n allen door één deur te gaan. Mm. En je woont met z'n allen in dit land. Uh, je bent nou eenmaal, als je zegt, ik ben een moslim. Ja. Kijk, eh, eh, Astrid, ik ben niet een moslim omdat mijn ouders dat zijn. Absoluut niet. Mm. Maar ik ben een moslim omdat ik mij verdiept daarin. Van oké, okay, waarom ben ik het? En het allerergste, het aller, aller, allerergste wat ik zou doen, is shirk. En shirk betekent uh, poleren. Dat betekent dat ik uh, een ander aanbid... Oh, oh, of andere feesten aanhang die helemaal niets niets niets te maken hebben met eh, de handleiding van de schepper die niets te maken hebben met de handleiding van de schupper. Bijvoorbeeld, ik ben dus een moslim... dan kan ik toch niet feesten gaan houden... die eigenlijk niet eens iets te maken hebben met de christenen. Ja, maar dat is precies... dan kom ik toch weer terug bij het verhaal van Redewan. die zei, jij vindt dat dat niet kan... en keurt het dus ook af als anderen het doen... En ik vind uh, het mooie van het verhaal van Redwan is van ik ga uit van mezelf en ik doe wat ik wil... of wat ik mij het beste acht. En, uh, dan moet je gewoon heel eerlijk zijn. Dan moet je ja. eerlijk, dan moet je een man zijn. Dan moet je ja. ballen hebben. Dat, die, ik het niet, hè? Neemt. maar hij. Ja. Nee, nee, nee, hij, hij. Dan moet hij heel eerlijk zijn. <laughs> ja. En dan moet hij uh, goed lezen. ...naar hoofdstuk nummer 2 van de Koran vers nummer 226... staat, ja. er is geen dwang in de religie. En dan moet hij er gewoon uitstappen. Zeg, <laughs> Het klinkt fantastisch om te zeggen, hij moet dit en dit, want er is geen dwang. Dat is sowieso Klopt. al een mooie is, zin. Ja er, er, ja. ja, er staat in de Koran, er is geen dwang in de religie. Ja, en dat Ama, moet hij zegt, lezen. Ja. Dan moet hij die goed lezen. En ja, moet dat moet. moet zeggen, weet je, ja als hij uh, uh, yeah. zeg maar uh, zo hypocriet wil leven in dit yeah. geval hij uh, uh, <laughs> ik zal hem even mijn broeder Hedywan uh, uh, noemen yeah. ja, omdat hij is nog steeds moslim dus noem ik hem mijn broeder. De, ik, uh, dus je kunt niet uh, teksten gaan nemen uit een boek die bij jou passen. En er is zeggen ja. van, ja, die passen niet bij mij. Ja, ja maar Amir, maar ja, sorry, we vervallen een beetje in herhaling. Ja, oh, Amir, Amir, Amir, Amir, hallo. Ja. Nee, we vervallen een beetje in herhaling. Het is duidelijk wat jij wil zeggen. En het, ik, ik zelf uh, kon me meer vinden in het verhaal van Redouan. Maar ik, uh, ik hoop dat het voor iedereen het uh, op zijn allerbeste uh, uitpakt. En, en jouw verhaal was ook heel duidelijk. En uh, daarin uh, viel zo vaak het uh, woord controle... Dat het mij Mooi leek om gewoon een hele andere plaat, maar wel met het woord uh, control erin... Uh, teers ja, voor Veers te gaan draaien. Dankjewel, Amir. Heel goed. Een goede nacht nog. Dag. Dit zijn ze. Tears voor Veers. Dus. En out of control. Blijf bellen. 0800-1121. Desperado If the end sucked out Stay Out oh, of control was dat. Blijf bellen naar 0800-1121. Vergeet de vraag van Hans niet, die nog niet beantwoord is... over de vraag of het uh, klopt dat je tegenwoordig vrouwelijke leraren... ook gewoon leraren noemt. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Naar 0800-1121. Gerrit, goeienacht. Goeienacht, mevrouw achter Dag, meneer Gerrit. Uh, ja, meneer <laughs> Gerrit. Ja, ik heb er wel vaker ingebeld, toch? Oh, echt? Maar ik ja, wat vaker natuurlijk. Er ging wel een keer over kappen en zo. En oh ja. Daar heb ik ook een keertje ingebeld. <laughs> dan heb ik ook nare vragen. Ik vind het een maar... mooi woord, inbellen. Inbellen, ja. Ja, dat klinkt heel gezellig, alsof je er helemaal bij hoort. Ja, oh, ik hoor er helemaal bij, natuurlijk. Nou. Want ik vind altijd ik luister bijna iedere donderdag naar achter de Jong. En ik vind dat gewoon heel interessant. Ja, die doet het leuk, hè? Ja, zeker. Natuurlijk. Ja. En u, u bent altijd heel duidelijk. Oh. Kijk, eh, eh, onzin, dan kap je daar af. En dat vind ik ook prima. Goed, we moeten Kijk, afronden, Gerrit. Hoezo? Nee, sorry, dat is een heel flauw grapje. <laughs> ja, maar dat kan ik wel tegen. Oh, gelukkig. Kijk, ik heb namelijk een keer, te, keer te, je gezegd: Ik ken een meisje die werkt bij de Jumbo in Berchem. Oh. Die heeft dezelfde last... Die is ook blond, ook heel duidelijk. Uh, die werkt dus bij het vlees en bij de kaas. Ach. En die zegt gewoon nee is nee en ja is ja. En dan ben je heel duidelijk, want mensen kunnen ook vervelend zijn natuurlijk in, uh, in de supermarkt. Maar Gerrit, wat denk je dan dat ik de rest van de week doe? Dat weet ik niet. Dan de, uh, zit ik bij de, de Jumbo in Berkem. Oh, werkt u ook met die Jumbo? Ja. We hebben de, ja, de Slagers Achterham in de aanbieding komende week. Oh, kijk. Ja. Maar mijn Kampen. Nee. Kampen. Nee, in Berchem. Nee, ik bedoel Berchem. Ber Berchem? Nee. Ja, dat ligt bij Os. Ja. Ja, dat kan dat er ook in de, de aanbieding is. Dat hoop ik in ieder geval. Nou, ja, ik maar hoop ik het heb... ook. Het is lekker met een plakje Wat? kaas op de Tosti. Ja, ja. maar ja. ik heb een vraag. Ja. Uh, waarom draait bijna iedere Nederlander de horloge... Aan de linkerkant, ik ken ook mensen die eh, dragen de horloge aan de rechterkant. Ja. Ik, ik heb dat eens uitgeprobeerd. Ik ben namelijk rechts en ik kan dus. Ik ben rechts en links. Ja. Vanwege ook mijn werk, want ik ben eigenlijk van beroep fietsenmaker. Ja. Dus die zijn nog niet zoveel die ring, eh, links en rechts kunnen sleutelen. Nee. Maar waarom maar je, bent, uh, je bent je uh, bent tweehandig. Ja. De, tweehandig fietsensleuteler. Ja. Ja, behalve met tandenpoetsen, dat kan ik niet. Maar verder kan ik heel veel dus je... links en rechts. <laughs> maar het is niet heel ingewikkelde motorische beweging, tandenpoetsen. Nee, Nee, dat weet ik maar. Ik heb het eerst namelijk, toen had ik mijn tand afgebroken in het midden. Ja. En toen moest ik dus uh, links poetsen, in plaats van rechts. Ja, dat is heel lastig. <laughs> ja, is ik heel zit lastig. het te proberen met een pen. Dus als ik straks als ik naar huis ga mensen tegenkom, kom die zich afvragen waarom ik allemaal inkt in mijn mondhoek heb zitten... Ja, ja. Ik vind, maar dat is nog best lastig, je tanden poetsen met de andere hand. Ja, dat, dat gaat bijna niet. Nee. Nou, nee. dat vind ik nou wel leuk om te weten. Ja, maar ja. ik zeg al, daarom is het ook gewoon... Ik ben, dus, ik, ik zeg dan, ik ben van beroep fietsenmaker, ik ja. ben best wel een nadenker. Ja. Kijk, als je dus op een gegeven moment... Uh, dus de wielen om zou draaien, het achterwiel. plaats van links naar rechts, want de kettenkast zit aan de rechterkant ja. Dan zou je achteruit fietsen. Oh, eerlijk. Ja, want oh. waarom hebben ze dat gedaan? Je hebt een linker trappen en een rechter Ja. En toen ik dus nog in Haren werkte, dus uh, ik, ik ben dus een Harena. Daar kun je namelijk wel horen wat ja. jij een echte Brabander bent. Ja, nee. En, maar Haren ligt en, bij Groningen toch? Nee, nee. nee oh. Haren bij Os, bij Megen in de buurt. Andere haren. En andere haren, ook ja. met één A. oh en, toen kwam dus mijn baas, die moest ik de smorgens fietsen meegeven. Ja. En die brachten de fietsen mee terug. Want ja, de trappers, die pasten niet. Nee. En toen zei mijn baas tegen mij van... Gerrit, leg daar nou eens uit. Ik zeg, als je smorgens opstaat... dan kijk je naar je rechtervoet en naar je linkervoet. Je doet niet je linkervoet in de rechte schoenen. Nee. En Alhoewel en mijn de dochter de... van drie daar heel anders over denkt. Maar in normalitis zou je dat niet doen. Nee. Nee, nee dat klopt. Ja. Maar soms de men, ik, ken, ik ken ook iemand namelijk die weet niet waar links en rechts is. <laughs> dus ik heb de, toen ik jonger was, wist ik dat ook niet. Nee. Dus ik moest eigenlijk rechts af, en ik ging links af. Nou, dat is niet goed. Nee, dat is zeker niet goed. Nee. Hoe gaat het met de kindjes? <laughs> ja, heel goed Gerrit. <laughs> oh. Ja, sorry, ik was nog met het links en rechts bezig. Want ik had vroeger een nee, vriendje... Nee, maar is helemaal ja nee, ik had vroeger een vriendje die kon ook niet. Die wist ook niet het verschil tussen links en rechts. En dan zat hij naast mij in de auto. En dan, dan uh, moest, ik, uh, moest ik links of rechts af. En dan ging hij. Heel erg wijzen, dan zat hij heel erg naar links te wijzen. En ondertussen riep hij in mijn oor, rechts, rechts, ga nou rechts. En dan ondertussen zat hij links te wijzen en dat was heel ja. verwarrend. Ja, dat, dat klopt ook wel. Maar ik kan je maar vertellen kijk. dat je in zo'n geval beter de kant op kunt gaan waar hij naartoe wijst dan de kant die hij roept. Gewoon ja, voor het geval het nog dan, een keer voort, voorkomt. Ja, stel ja. dat, er, dat er dus een kanaal is en je moet dus linksaf en je gaat rechtsaf, dan rij je het kanaal Je is. kunt sowieso even kijken waar je naartoe gaat, maar mensen wijzen sneller goed als het over richtingen gaat dan dat ze het zeggen. Mm -hmm. dus, de, de, kijk, toen ik nog een harenwijk, dan zei ik nog een harenwijk, ja, en dan waar je vandaan je komt. Vaart, ja, vaak vrachtwagens dus inloodsen, zo noemen ze dat. Ja. Als je dus goed wijst, en op de weg ook met bepaalde tekenen... dan heb je dus op Schiphol ook. Als je dus wijst ja. naar iemand op de weg... dat ja. er een lamp kapot is of dat hij verkeert... Ja. dat is gewoon een bepaald teken. Ja, dan... Mens, mensen, mensen letten er ook wel op, hoor. Maar even, want het is best belangrijk... als je uh, richting Spanje of Frankrijk rijdt... Mm -hmm. en er wijst iemand naar je auto dat er iets mis is... moet je niet stoppen. Nee. Want dan zijn het van die benders die je dan afleiden. Dan gaan ze naar je banden wijzen en zo. En ondertussen gaan, halen ze van de andere kant je auto leeg. Ja, dat klopt. Dat je het even weet. Kijk, ik heb, ik dat heb gebeurt niet de... als je op de fiets bent. Ja? Nee, dat klopt. Want we passen ja. een fiets af. Nee, als je ja. een hele mooie fiets hebt. Maar ik, ik heb, heb ook al... wel eens gehad dat iemand mij... ...savonds in de studentenstad Zwolle tegenhield. Mm -hmm. te, op de fiets. En dat hij zei, dat is mijn fiets. Ja. Maar Hier maar dat komen. Wat? Door wat je denkt dronken? Nee, maar dat probeerden ze gewoon, want de helft van die studenten rijdt toch op een gestolen gekregen of voor 12 euro gekochte fiets. Mm -hmm. Dus 9 van de 10 keer denkt die student dat het, zou, het zou zomaar kunnen en die geeft gewoon die fiets af. Ja, zeker. Dus... Ja. Maar fijn, fijn dat ik jou in de uitzending hoor. Ik, ja. bedoel, eh, ik, ben, ik ben een nachtmens oh. en ik ben zeer sociaal en ik heb heel veel over de wereld gereisd. Ja. Dus. Ik praat graag met mensen. Jo. Ik ben meer een, een verteller dan een prater. <laughs> als ze mij niet vragen van hoe is het in Amerika, hoe is het in China, ja. dan leg ik het er gewoon heel rustig uit. En dat doet u ja. ook. Ja. Nou, dat nee. is het belangrijk? Ja, nou ja, in principe leg ik niks uit. Hè. Ik laat het jou uitleggen. Nee, oké. Okay. Ja. Maar, maar ik kan Gerrit... Doen? Om ja. heel even terug te komen op zeg maar, de basis van dit programma, namelijk vragen en antwoorden. Jouw vraag was waarom uh, de meeste mensen hun horloge aan hun linkerhand hebben. Ik denk dat ik het weet. Ja. Want jij bent rechts, hè? Ik ben rechts. Stel nu, je hebt een kopje koffie in je hand. Mm -hmm. En je hebt je horloge aan je rechterpols. Ja. En ik vraag aan jou, hoe laat is het? Dat zie ik er niet. Nou, dan kijk je op je horloge en dan giet je dus de hete koffie over ik jezelf ach, heen. Ja, maar kijk wat het is als Ik ben ja. namelijk geen knoeier. Ik, ach. Ik ken, ik, kijk, euh, ik heb mijn, mijn oudste broer en mijn moeder deed daar hetzelfde met een bord yoghurt. Ja. Die zaten ze op het eind van de tafel ja. en we zaten altijd te knoeien. Ja. Mijn oudste broer heeft dat ook. Ik oh. heb dat niet, want ik heb er zo'n hekel aan bij. Dus als ik net een nette broek aan heb... Want maar ik zeg, als je over de wereld reist en je zit te knoeien op je, op je nette broek, ja. dat kan natuurlijk niet. Nee, dan heb je niks meer in je rugzak. Nee, nee. Dan moet je in je korte broek verder. Ja. Dat schiet niet op. Ja, jij zegt, zegt het goed. Ja. Jij zegt het heel goed. Gerrit, jouw vraag was waarom dragen de meeste mensen hun horloge aan hun linkerpols? Ik ga mijn uiterste best doen om deze vraag beantwoord te krijgen... door mensen op te roepen om vooral te bellen naar 0800-1121. Ja, en fijn dat, dat ik jou weer besproken heb. Ja. En uh, de groetjes aan jouw kinderen. Dat zal ik doen. Dankjewel, hè Gerrit. Oké, okay, graag gedaan, Aswet. Dag. Dag. Dag. Dit is op fietsen. van kik. De dan zeggen we zo Nee, Amsterdam, met naar zo dan de bouwen, het onderskanaal. Naar zijn zo kale, de kousen, zoek ik deur. Want ik wil al die, ik wil alles zien. De laatste mooie dagen van de kamp misschien, al, wel met de winden daar mooi Ik wil al weer de deur, dan weet het Maar achterop het de maat gaat weer. Ak je zo'n fietsen, het weet niet slim. Ik sta al in mijn kijk, ben je in Ik denk, links of deur. ik wil al wie, ben ik nou een meer? Ik kan een hek niet meer, er waren de Canarieën. Ik wil dadelijk op mijn logisch weer terug in Nederland. Ik wil al wie, ben een wapenbaas, dat verzinnen vind ik en het oosten bars. Aan je is overvlees en de weg is neer, dan geef het Wie dank mijn wapen? Wie dank mijn ik heb de met nee, ik heb jou niet te klagen. Wie dat mij wast, wie dat mij wast, wie dat mij wast van Een stukje blauwe stikken dan de heren die. En dat ik een en toren zie. Dan vis ik deur, want het weet niets meer. Dan giet vandaag van z'n daar van Wie daarmee waart, wie daarmee waart, wie daarmee waart vandaag. Uh. Ik heb de pan voor mijn vent. Nee, ik heb daar ja niks te klaar. De band vol met fans, niemand nee, ja, niets te klagen. Wie mij baat, wie mij baat, wie mij baat, Luisteren, meld al op de chat via www.nachtzuster.net dat de VVV in Drenthe deze fietsroute daadwerkelijk heeft uitgezet. En mocht tijdens uh, het fietsen dan je fiets kapot gaat, dan kun je hem bij Gerrit laten maken. Is wel een eindje fietsen nog. 0800 1121 met uh, een antwoord op de vraag of het klopt dat je tegenwoordig een uh, vrouwelijke leraar ook gewoon een leraar noemt. En uh, de vraag van Gerrit waarom de meeste mensen hun horloge aan hun linker pols dragen. De 0800-1121. Jan, goedenacht. Een goede nacht. Hallo. Een betere introductie kon ik niet hebben, want ik bel uit Drenthe. Ah, en heb je hem wel eens gefietst, de fietsroute van Skik? Nee, dat niet. Bij uh, Oranjedorp en uh, nou, de rest ben ik vergeten. Ja, dat is allemaal daar in die buurt liggen, bij Erika en zo. Ja, precies. Ja. Maar waar kom je weg dan in Drenthe? Ik woon midden in Drenthe, in de buurt van Schoonlo. Oh. <laughs> nou, dan houdt het alweer op. Ik weet alleen tweede ex-lo mond gemeente als waar ik woon. Nou, kijkers, eens, daar is het heel mooi. Ja, ja, ja. Wat kan ik voor je doen, Jan? Ik heb een vraag over ADSL. Oh, Een beetje een technische vraag. De meeste adsl providers of veel adsl providers die beroepen zich op misschien wel allemaal op een bepaalde lijnlengte, waaruit ze afleiden dat ze niet meer dan een bepaalde snelheid kunnen leveren hier. Mijn vraag is dan, van wat, wat voor snelheid stoppen ze dan daar bij dat kastje in de lijn... om bij mij precies een bepaalde snelheid voor elkaar te krijgen? <laughs> ik heb het gevoel dat ik een beetje voor de, voor de gek gehouden word daarin. Want wat volgens mij is wat er in de lijn gaat, dat is exact de snelheid die hier ook binnenkomt. Want dat zijn van, van die stereotype getallen. Yeah. Bij mij is dat 1536 down en oh. 256 up. Oh. En ik kan me niet voorstellen dat dat een dat er een andere snelheid in de lijn gaat dan er hier uitkomt. Snap je? Nee, maar ik weet zeker dat de mensen zijn die het wel begrijpen. Nou, Kissy snapt het wel. Ja, en ik denk, ook, ik denk ook dat het geen zin heeft om het te proberen te begrijpen voor mij. Dus ik, het, als ik het maar kan vertalen, nou, dan kom je er ik er heel in. ik weet er zo een? Ja, zo, ja, blond. Ja, er is niks anders <laughs> aan te doen. Dus het enige wat mij nu te doen staat... is proberen om deze vraag uh, te kunnen reproduceren... zodat iemand die uh, het begrijpt ook een antwoord kan geven... Ja. Dus de vraag is of uh, bij ADSL. Of, of de snelheid van de, de lengte van de lijn wel echt belangrijk is. Wat ze ook nog erbij zeggen soms: dat is ja. dat je in je huisinstallatie je modem vlakbij het ISRA-punt, een zo kort mogelijke lijn bij het ISRA-punt moet zetten. Mm -hmm. Nou, die lijn is hier in huis ook gigantisch, want de, de telefoonlijn komt binnen in het schuurtje. Dat gaat met een heel dun lijntje naar een stopcontactje en daar is er een, toch wel een behoorlijk draadje naar mijn modem. Maar hoezo heb je wel telefoon in de schuur, maar niet in je huis? Nee, de aansluit, daar komt de telefoonlijn binnen. Dat is toch heel onpraktisch om die in je schuur binnen te laten komen? Nee, maar dan, dan gaat een draadje vanuit de schuur gaat naar mijn uh... Woonkamer. Had je het vroeger andersom? Dat je in de schuur woonde en in je fiets in je huis zette? Nou, dat is allemaal, nee, het is wat ingewikkeld hoor. Oh. Ik woon in een recreatiewoning. En dat mag een... helemaal niet? Jawel, want ik huren. Oh, hem. Oh. Oh. Okay. In Drenthe. Heel, ja. mooi, heel mooi plekje, maar het is tijdelijk. Is gewoon ik, het nog, ja. ik woon nog heel lang, maar het is nog steeds tijdelijk. En ik ga binnenkort misschien ook weg, want ik ben nog vrij actief aan het zoeken. Ik ben ook een beetje klaar om hier weg te gaan. Ja. Maar ik heb hier een mooie tijd gehad. Een jaar of zes aan het water en in het bos. Ach heerlijk. Wat wil je nog meer? Eén lange vakantie. Dat is een hele rare vakantie. Ja, het is net als met vakantie. Dan wil je op een gegeven moment weer naar huis of zo. Daar kan ik me ook weer iets bij Dat heb ik hier dan ook een beetje nu, zo langzamerhand. Ja. En ja, bovendien, de omstandigheden worden ook wat, wat minder leuk, rooskleurig dan ze in het verleden waren. Oh? Maar dat zijn details. Want? Nou, ik, ik woon aan een zandafgraving. En... Ja. En dus dat, dat is dan wel het meer. Maar goed, er, er, er ontstaat steeds meer lawaai. Er liggen twee bedrijven die, die steeds meer en ook steeds tot dieper in de nacht lawaai maken. Gelukkig is het zondag heel erg stil. Dat maakt veel goed. Dat er in ieder geval nog een stil moment, een lang moment in de week is. Ja. Maar dat lawaai neemt toe en ze hebben de, intussen de, de, de randen van, van die plas ook opgeleverd op een heel onsympathieke manier. Oh. En dat is om motorkosten het moeilijk te maken waarschijnlijk uh, om daar hun gang te gaan. Want ik had een prachtig heel groot van het hele lichte zand, strand, daar kon je eindeloos over lopen. En dat kan nou niet meer, wat liggen allemaal van die, ja, het is allemaal onkruid, boomstronken, troep. Maar al dat uh, strand en zand, het is toch alleen lekker in de zomer? Want in de herfst en in de, in de winter loop je een beetje door de modder te ploegen als je je huis uitgaat. Nee, dat valt wel mee. Oh. Nee, het is hier alles is helemaal lekker. En bovendien is het hier vrij hoog. En het is zandgrond, dus als er water is, dan is het ook vrij weg. Uh, afgezien van, van de leemlaagjes die in het zand zitten, die houden het water vast. Dus daar ontstaan ook die plassen in het bos van Oké. Okay. Maar dat is heel plaatselijk. Maar dat begrijp ik nog steeds niet, dat ze je ADSL naar je schuurtje hebben gebracht in plaats van gewoon. Nou, daar heeft oorspronkelijk een algemene telefoon gehangen met kwartjes. Oh, eerlijk. Ach, leuk. Ja. Dus voor alle bezoekers hier. Maar goed, dat is intussen ook al achterhaald. En oh ja, door die zandvinding is die lijn nog een keer kapot getrokken. Dus ik zit nou intussen ook een wat ander netnummer dan voorheen. Want dat voorheen heb ik niet meegemaakt. Zo'n een ander lijntje gelegd om hier, want toen ik hierheen wilde, wil ik de telefoon. En ja. dat is er ook gelukt. Dat is voor mij nog een, een, een geul gegaaf van 600, 700 meter. Ach. Om die lijn hier binnen te krijgen. Ja. Dat was een hele mooie luxe, een hele luxe eigenlijk. Maar dat heeft al maanden geduurd. Ik heb maanden zonder telefoon en internet ja. gezeten. En de geul ging wel naar je schuurtje nog steeds. Die, die, die geul, die, ja. ja, die, die kwam. Ja. Ja, die, vonden ze dat ze, ja, daar hing ook de apparatuur. Ja. Dat, ja. Nou ja. nou, het, het was net, je went er ook aan dat de telefoon... Ja, dat dat telefo ja. er lag ook al een lijntje vanuit dat schuurtje naar mijn woonkamer voor ja. een telefoon aansluiting. En dat is allemaal helemaal geen punt als dat een lange nee. lijntje is bij een telefoon. Maar ja, ja zeg, maar ja, nu merk je dat het, dat lange lijntje, dat dat jouw ADSL dus vertraagt. Nee, dus oh, niet. Oh, jammer. <laughs> nee, nee, nee, precies. Ik, ik kreeg precies die, die normsnelheid kreeg ik hier binnen. Mm. En ik kan me niet anders voorstellen dat er dat, dat op het verdeelpunt, dat kastje, de, de wijkkast noemen ze dat geloof ik, dat daar een andere snelheid in gaat dan wat hier nee. bij mijn computer uitkomt. Dat wilde dat nee. bij mij niet in. Ik heb er weinig verstand van, maar dat klinkt inderdaad onlogisch. Alleen. Ja. Um, Nee, wat ik had moeten zeggen, dan had het misschien nog enige indruk gemaakt, was als ik gezegd had, je zit dus wel ver van je Isra-punt af. Of andersom. Isra-punt. Ja, officieel is het Isra-punt is in dat schuurtje. En ja. daar een vrij lange lijn ook nog eens in huis. Maar ja. het grote verhaal is dat, dat van mijn huis, van mijn postcode, huisnummer, combinatie, naar, naar die wijkkast, die is ook een kilometer of vijf of zoiets. Ja. Dat dat een zodanige lengte is dat daardoor die, die, die, een hoge snelheid niet te leveren is. Oh. Ja, en er komt dus nog bij dat hier intern ook nog een hele lange lijn ligt. Maar goed, ja. Ik, ja, maar dat is meer een stukje extra informatie. Dat is meer een bijkomstigheid. De ja. lijn wordt nog langer. En, ja, maar de, ik, ik heb idee dat er wat fabeltjes over verteld worden. Over die afstand tussen modem en Isra punt. Ja. Dus, dat, ja. Dat, dat is en onmijn. over dat de lijnlengte van invloed is op de snelheid van je... Precies. Ik heb het toch een beetje begrepen. Nee, je kan het heel mooi reproduceren. En uh, ja. ondertussen word ik ook nog afgeleid, want ik zit uh, uh, op de chat te kijken. Ja? En dit is misschien heel raar, maar er wilde iemand van de chat, die heet Luisteren, die wil graag weten of je in de buurt woont van de beeldentuin. Uh, beeldentuin. Ja. Dat willen mensen weten. De beeldentuin. Is nee, echt. Ik heb er wel van gehoord, maar ik weet niet waar die is. En, ja, ik ben ook niet ja. zo van de... Ja, wel een beetje. Ja, qua ben, ben, cultuur ben ik meer van de oerhol dan van de beeldentuin. Ja. Dus het zou kunnen dat hij aan de andere kant van de zandafgraving ligt. Maar weet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. En, en, ik woon niet in de buurt van de beeldentuin. Of ja, ja, hij moet dan een beeldentuin bedoelen die in Schoonlo aanwezig is. In Schoonlo ja. daar, daar... Hoe groot kan Schoonlo zijn? Ja, nee, maar daar, daar is een bedrijf wat, wat van die, van die uh, betonnen afdruksels maakt van allerlei beelden die in de tuin neerzet. <laughs> Je weet, je weet wel dat het van die leeuwkoppen en leeuwen. Ja, maar zou, ja. zou die nou gewoon bedoelen dat hij zou die nou serieus de vraag stellen of jij in de buurt woont van het bedrijf waar ze betonnen hebben? Nee, volgens mij niet. Ik, ik heb ook de eerste associatie met de beeldtuin die is het, inderdaad kunst uh, tentoongesteld hebben. Zou door. je denken hè? Ja, met nummertjes, weet je wel. Dit is één, is dat en twee is dat en, enzovoort. Ja, ja dit, dat, dat, dat, dat was mijn eerste associatie. Nou ja, het is, uh, ik weet het ook niet. Nou, maar de vraag is gesteld en het antwoord is nee. Dus dat is dan duidelijk. En ja. ik moet op zoek naar een um, uh, antwoord op de ADSL dat ik enigszins begrijp. En dat doe ik gewoon weer door te vragen om mensen om te bellen naar 0800 1121. Ja. Ja. Maar dus, uh, de ontvangst is nu prima van je telefoon. Alleen ik kom wat langzamer binnen. Nee, maar dat heeft ze ook niet. Mee te maken. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Maar ik, ik telefoneer trouwens wel via dezelfde lijn hoor. Met een eigen, In het schuurtje. Een eigen gefabriekte VoIP-verbinding. Maar dat is ook weer boven jouw petting. Een eigen gefabriekte FOIP-verbinding? Ja. Maar is dat, dat. Je hebt dus niet gewoon een, een bakkalieten telefoon aan je snoertje zitten? Nee, sowieso niet. Dat kan, dat kan niet. Hè. Meestal hebben mensen internet plus bellen van, van de providers. Ja. Maar ik zit bij een provider waar je ook zelf je VoIP verbinding kunt fabrieken En dan, dan, dan betaal je daar eens niks voor voor. Bijna eindeloos bellen. Oh, dat klinkt goed. Ja, en ik ben een beetje een beller. Echt waar? Wie bel je dan allemaal? Nou ja, vrienden. Oh, ze er gewoon de hele dag een rondje bellen? Nou, dus, ja, soms, soms zitten er een aantal achter elkaar en soms ook een hele tijd niet, maar af en toe van die ja, lange gesprekken met mensen. Maar ja. moet, je dan, moet je dan niet wachten tot je een leuke anekdote hebt? Of is het echt afhankelijk van dat je een keer niks te doen hebt? Nee, nee, god, af en toe dan dan een bepaalde naam van iemand die je kent, die spookt een tijdje door je hoofd en denkt, ik ga eens even bellen. Maar Kijk, ben je, je dan ook zo iemand die op kan bellen en kan zeggen, hé, hey, hoe gaat het? Ja. Dat vind ik, altijd, ik denk altijd, als iemand mij belt, en zegt, ja. hé, hey, hoe gaat het? Dan denk ik altijd, wanneer komt het punt dat ze nou gaan vragen waar ze eigenlijk over bellen? Maar dat komt dan bij jou gewoon eigenlijk nooit. Nou, het is weer een uitwisseling van hoe het, hoe het allebei gaat. En dan kan ja. er een beetje steun in het leven ook, van oh. dingen waar je tegenaan loopt en waar je met elkaar over praat. Het is een, het is dat een suggestie, is, als, het, als, het, als het een beetje gelijkwaardig is, is het, zijn dat hele leuke gesprekken. Ja, en als het goedkoop kan via een zelfgevreubelde vorkverbinding... Ja, en ik ben ook geen mobiele beller, want de kwaliteit is vaak heel slecht, vind ik. Nou, ik weet, het was heel grappig: iemand had mij vandaag mobiel gebeld en die had ingesproken: Ja, ik wil je iets vragen, maar je bent er niet. En het krijgt een heel andere lading als je iemand mobiel belt. Ik snap ik even niet? Nou, als je tegen iemand, als je iemands mobiele telefoon belt en dan zeg je je bent er niet, dan krijg je het gevoel dat je niet meer bestaat. Oh. Want, je, want waar je ook bent, je kunt je mobiel opnemen. Dus als iemand dan tegen je zegt dat je er niet bent, dan denk je... Ja, maar dan bedoelt zo iemand van je neem me op. Nee, ja, of je bent niet in de buurt van je telefoon misschien. Ik zit hebt even uitgezet. Ja, kan, ze kan van alles bedoelen, maar, ja. maar niet dat ik, dat ik niet meer ben. Want ik, ja. ik dans, dus ik besta. Ja, maar dat is misschien toch, toch, toch ja. van oorsprong van de vaste verbinding. Want als je de... Ja, dat ja. zit gewoon ingebakken. Ja, precies, dat, dat, dat heeft daar zijn oorsprong. Maar mijn generatie je... is toch niet meer... Nou, nee, goed, laat ik, laat ik die bib het niet overtrekken. Nee. Het weer gewoon heel langzaam soms, hè? Ja, dat is waar. Maar <laughs> dat hangt net van, de, van je lijnlengte af. Ja. Ik, ik ga mijn best doen, Jan. Is goed. Ja. Ik heb een heel klein Antwoord nog op de vraag? het polsverloosje links. Ja. Dat is. De meeste mensen, als ze rechts zijn, in ieder geval gebruiken ze hun rechterarm het meest. Ja. En dan is die, kwets die telefoon op een kwetsbaarder plek dan links. Oh, ja. Links is meer een Klinkt heel logisch. We gaan naar het nieuws. Dankjewel, Jan, voor het bellen. Dag.